De douche, een oorspronkelijk hoorspel door Hans Jansen. Hallo. Hallo. Ja. Maak een scotch. Ja, dank je. Wanneer, eh, wanneer hoor ik het? Vanmiddag. Jacqueline. Uh -huh. Maar even mij, George. Oké. Okay. Sally, nog even mij. Tja, het zijn die, het zijn van die dingen die gebeuren. Mm -hmm. Alleen is het beroerde dat het nou niet jouw vrouw moest zijn. Ja. Die doet er niks aan. Nee. De sigaret? Ja, graag. Is er iets uh, wat ik voor je kan doen? Nee, wat zou je moeten doen? Je moet het aanvaarden. Er zal niks anders zitten. Zeg, uh, zeg, wat zou je van denken? Als je vanavond dus bij ons kwam eten... Jacqueline zal het erg prettig vinden. Ze heeft hier geen tijden voorzien. Ah nee, nee, George, nee. Ik voel ik me als een blok aan jullie bent. Nou, ah, ben je gek, niks hoor. Ik bel Jacqueline meteen op. En zeg haar dat je komt. Goed, nou liever een andere keer, George. Trouwens, ik, uh, ik krijg vanmiddag een uh, paar heren van de politie op bezoek. Politie? Hoe komt die in vredesnaam doen? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk wat formaliteiten en meer van die, van die onzin. Ik heb dat wel. Zeg, je hmm. denkt toch niet... Ach nee, natuurlijk niet. Wat bedoel je? Nou, dat, dat Linda... Ach nee, dat, dat, dat, dat ons? Dat Linda wat? Dat weet ik. Ze was er wel in orde. Ik bedoel, ze topde toch niet? Ze wil me toch niet vertellen dat jij gelooft dat ze zich vakant heeft gemaakt, wel? Dat kan, Ernst, kan. Ze bedoelde ik het niet. Ik dacht alleen maar aan de mogelijkheid. Dat, dat valt wel van je tegen. Jij kent dat al lang genoeg om te weten dat ze tot zo is nooit in staat zou zijn. Sorry. Sorry, Hang door nog whisky. Oké okay, voor George. Wat ben je voor te gaan doen? Ik denk dat ik een paar weken vakantie is, denk. Als de pergave is achterdorp is. Dank je, Sally. Dank je. Nou, daarna zie ik wel weer. Zo. Stap eens op. Ja, Sally. Uh, Sally, hier. Laat er uh, eerst maar zitten. Nou, tot ziens, George. Huh? Oké. Okay. Ernst, dan... Uitair. Ja, dank je. Zullen we dat, uh, dat dus even zien? Uh, uh, ja. Goed, jongen. Wat ziet ze vredig en mooi uit. Hè? Hmm. Wanneer wordt ze begraven? Ik heb vanochtend met de dominee gesproken. Tot donderdag. Oh, ja. Het is toch wat, hè, dat ik mijn enige dochter zo vroeg moet verliezen. Uw schoonvader heeft ook niet lang van het leven mogen genieten. Ja. Dan zullen we zometeen, meteen we wat familieleden en kennis ook een paar mensen van de politie komen. Waarschijnlijk ben je ze de lijkschouwer mee. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, maar ik, ik begrijp niet wat de politie doet. Oh, die doet. komen alleen om eh, van lijkschouwer te horen wat de doodsoorzaak is. Doodsoorzaak? Maar, maar waarom zou dat twijfel over bestaan? Het is toch wel zeker dat dat ze natuurlijke doodgestorven is? Ja, nou, Allicht, maar ja, je kent dat, ja. Die lijn moeten nemen wat te doen hebben. Oh. Denk je? Ja, wat anders. Ik die kwalijk moeder, maar... Ach ...begrijpt ja. ze. Ja, ja, ja, ja, vanzelfsprekend, jongen. Maar dat neemt toch niet weg dat ik het vreemd vind. Uh, wat ik zeg wel, Blijf jij hier wonen? Ja, dan zou toch iemand voor je moeten zorgen, niet? Of wil je misschien dat ik bij je kom inwonen? Nou, ik denk dat ik... Uh, ...een huishoudstel neem. Ik weet niet of lastig. last zijn. Uh wat je wil. Ja. Hallo, dacht. Dag Ernst. We kwamen even op condolianse bezoek. Voor Dank je. Kom binnen, kom binnen. Het is bijzonder hartelijk dat jullie gekomen zijn. Ga je even maar Ja. Ja, hangt ik er even zitten op, hè, Mama? Zo. Moeder, dit. Uh, dit zijn twee goede vrienden van ons: Norma Davis en zijn vrouw Penny. Penny, dit is de moeder van Linda. Oh, wat Mijn oprechte deelneming met het verlies van uw dochter, mevrouw. Ja, nou, dank u. Ik ga zitten. Uh, wat, uh, wat drinken jullie? Uh, Scott als je het hebt. En jij, die? Oh, Sherry's. Ja, Sherry, ja, ja, ja. ja. Wil je wel geloven, Ernst, dat ik elke keer als ik hier kom een beetje jaloers ben? Ons huis is een hutje vergeleken bij dit paleis van jou. Oh. Schoon, het is gewoon een kwestie van geluk. Hè? Ben ik een tijdje terug met Linda hier om te kijken was er nog een aanbouw. Mm -hmm. Nou, met zoveel heen en weer gepraat en geschreven heb ik het. Heb ik heb het kunnen kwijt. Zeg hier. Ja, hoe sherry. Dank je. Ja, dat is kort, je hoor. Alsjeblieft. Merci. Ja, yeah, dat heeft me wel een paar maanden salaris gekost dat ik je begrijpen. begrijp. Daar kun je je verwijderen, moeder. Ja, wat zeg je? O, ja. Ja, dat is met een hele bedoeling geweest. Zeg, so, waarom? Ik wist niet dat jij zo'n liefhebber van detector was. Hoezo? Nou, is die hele collectie met de Christie's hier ziet. Oh, hem. ja. Ach, ja. jongen. Jongen, wat zie je nou toch bleek? Voel je je niet goed? Ik, ik denk uh, van de raam. Ik zal wat? het raampje wel even openzetten. Zeg, um, is ze uh, in haar slaap overleden? Nee, nee. nee. Vanmorgen toen ze een nam, is in elkaar gezakt. hard hartgebroken. Ik heb uh, haar op bed gelegd. Ze ben hier om naar mijn werk gegaan. Uh, ik, ik kon niet meer helder denken. Vandaar ook dat ik pas vanmiddag de dokter heb opgebeld... die op zijn beurt de politie heeft ingelicht... Wil ik u nog, uh, nog wat drinken? Nee, nee, nee. Zeg, we gaan er van door. Uh, ga je mee, Pen? Ja. Dag, mevrouw. Uh, dag, meneer Devers. Mevrouw Devers, dag. Dank voor uw komst. Zo, je mantel, hè? Zo. Oké, hier is dan. Je die uh -huh. ja, die Bijzonder best. Bedankt voor uw komst. En dus tot ziens. Tot ziens, hè? Tot ziens, hè? ...mensen. Ja. Altijd al geweest. Ze laten je voelen dat je... ...dat je niet alleen staat. Mm -hmm. Ga je naar de begrafenis... ...nog een paar dagen weg? Uh, ja. ja. Ik denk dat ik... Uh, ...een paar weken vakantie neem. Misschien ja, ga ik naar de Zuidkust. Zal ik dan in de tijd dat jij met vakantie bent hier intrekken? Wat, wat denk je? Ja, misschien is dat wel goed, ja. Hoewel ik van mening blijf, ik blijf erbij dat ik nu echt geen was voor zorg. Vast, je bent toch mijn schoonzoon? Mm -hmm. Afgesproken, Ach, achter Ik heb me mijn hele leven nog nooit zo down gevoeld. Het lijkt wel of ik mijn optimisme van goed ben kwijtgeraakt... of dat ik in een bodemloze put lig waar ik met geen mogelijkheid naar uit kan komen. Kent u dat gevoel? Helaas wel, ja. Ik voelde hetzelfde bij de dood van mijn man. Alleen. Jij hebt nog een heel leven voor je, jongen. Je moet vooruitkijken. kijken. Ja, maar... ja, ja, ja, ja, ja, ik weet wat je wilt zeggen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan... Maar ik spreek uit ondervinding. De, de welomveldigde leven moet er zijn, jongen. Hm. Na nou, je vakantie kijk je er al heel anders tegenaan. Ja, maar... Ik kan toch niet vergeten dat mijn vrouw dood is. Ik bedoel... Dat kun je toch niet van me verwachten? Nee, natuurlijk niet, jongen. Maar je zult het voor je eigen best wel een poosje moeten vergeten. Ach, nou ja... Ik ga weer veel te veel door praten er dan nog wel eens over... ...als je terugkomt. Naar de, de... ...politie, denk ik. Ja. Meneer Taylor? Ja? Inspecteur Lewis, generaal de recherche. Ja, ja. Uh, Komt u kom binnen. Dank u. Dit is, dit is... ...de Hopkins. Dit is de Leikstraal. Ja. Goeie handig, Goeie We moeten in deze kamer zijn. Zo. Gaat u voor? Nou, dokter, je kunt aan het werk. We zullen hiernaast wachten, want ik heb meneer Teler een paar vragen te stellen. Ga je mee, Tim? Ja, natuurlijk. Zullen wij dan uh, naar mijn kamer gaan? Zo. Goed, je. Ja. Zo. Gaat u zitten. Goed. Zo, meneer Taylor. Wat is er precies gebeurd? Ja, voordat ik nou uw vraag beantwoord, inspecteur, zou ik u graag wat willen vragen. Waarom niet? Ga je gang. Ja. ja, ik ben niet zo goed op de hoogte met uh, dergelijke dingen, maar... ...is het gebruikelijk dat de politie zich met mensen die de natuurlijke doodstieren bemoeit? Gebruikelijk? Dat is zeker niet, meneer Taylor. Juist. Wat doet u dan hier? We krijgen een telefonische tip... Uw buurvrouw vertelde dat zij vanochtend wakker werd door een gil die uit uw huis kwam. Of het waar is, weet ik niet, maar ik kreeg een opdracht eens een kijkje te gaan neer. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ik begrijp het al. Ben dat bent dus jaloers, omdat wij zo goed huwelijk hadden. dat dat eens een paar mag gescheiden. En nou rond over alles en iedereen en over ons die bijzonder. Ja, goed toegegeven, we hebben wel eens een keer een feestje gehouden. Dat een beetje aan de hand liep. Maar daarom hoef je me toch nog niet weg te maken, dacht ik. Uw buurvrouw leek me erg zeker van haar zaak, meneer Taylor. Daarbij komt dat ze behalve die gil ook een mannenstem heeft gehoord. Ja. Uw stem wel te verstaan. Wat? Scheen dat u nogal over was, vertelde u de juffrouw. Daar heb ik niks van. We, we, we zijn gestorland gewoon, gewoon naar bed gegaan. Um, Hoe laat was dat? Uh, uh, tegen half twaalf. Ik viel direct in slaap, want ik had een drukke dag achter de rug. Hmm. Als mijn vrouw inderdaad zou hebben gegild, zou ik dat hebben moeten horen... En u kan u verzekeren dat, dat, dat, dat, dat het niet zo is. Om alle misverstanden uit de weg te ruimen. Uw buurvrouw zei dat zij uw vrouw vroeg in de ochtend omstreeks half zeven heeft horen gillen. Dat mens schrijft elke kans allemaal te hinderen. Ik zeg dat niet graag is bedoeld, maar ze is een echte sadiste. Een zogenaamde gil zou het bedoeld kunnen zijn om ons hier goed weg te krijgen. Allemaal hoogst interessant, meneer Taylor. Maar zullen we nu eens ter zaken komen? Mijn eerste vraag heeft u nog steeds niet beantwoord. Wat is er precies gebeurd? Ja, nou, ik... Eh, ik werd wakker om half acht en ik, ik zag toen dat mijn vrouw niet meer in bed lag. Toen ben ik naar beneden gegaan, maar... Eh, dat was ze niet. Op de gang moest ik ineens het bad lopen. En even daarna vond ik in de badkamer. Was ze toen al dood? Ja. Ja, ik heb haar naar de slaapkamer gedragen en ik heb ik haar heb op bed gelegd. Waar vond hij op precies? Naast de douche. Het is dus, uh, volgens u onder de douche geweest. Nee, dat heb ik u er al gezegd. Ze heeft een kraan opengedraaid en is waarschijnlijk in elkaar gezakt. Hebt u de kraan dichtgedraaid voordat u haar naar de slaapkamer droeg of daarna? Wat kan het u nou schelen wanneer ik die kraan heb dichtgedraaid? Goed, dat was alles wat ik wou weten. Wilt u hier even wachten, meneer Teder? Ik moet de lijkschouwer nog even spreken. Ja, ga die gang. Ah, inspecteur. Blij dat u er bent. Hoezo? Nou, ik vind het maar een vreemd geval. Wat is dat dan aan de hand? Tja, op het eerste gezicht zou ik zeggen dat ze een hartverlamming is bezweken. Maar nou moet je eens kijken. Nee, tekens? Ja, en nee. Het zijn een soort brandvonden, hoewel ik zulke dingen nooit eerder gezien heb. Het vreemde is dat ze alleen onder de voeten zitten. Verder heb ik niets kunnen ontdekken. Het slachtoffer moet een grote schok te verduren hebben gekregen, maar waardoor die schok verwerkt werd? Ik weet het niet. Ik zou het het liefst op een hart verlangen Als die brandwoorden we niet zo dwars zaten. Wat denk jij ervan, Tim? Nou, ik ben met de dokter eens, inspecteur. Met een luchtje aan deze zaak. Eerst die Taylor, die zijn buurvrouw zwart maakt. En nou dit. Ik krijg de indruk dat Taylor ergens bang voor is. Iets voor ons verbergt. Misschien heb je gelijk. Ja. Zeg eens, dokter. Was het slachtoffer droog toen u het onderzocht? Droog? Wat bedoelt u? Was er haar soms dat? Ja, het was inderdaad vochtig. Maar het heeft wat heeft dat met de zaak te maken? Meer dan u denkt, dok. Meer dan u denkt. Nou, dokter, wat mij betreft kunt u wel gaan. Ik hoor nog wel wat u besloten hebt om te dood zijn. Ja, dat lijkt me ook het beste. Tot ziens. Tot ziens, dokter. Tot ziens. Dag, mevrouw. Als ik me niet vergis, bent u de schoonmoeder van meneer Taylor. Oh, uh, ja, ja dat, dat klopt. Ik ben inspecteur Lewis van de Federale Recherche... En dit is Brigadier Hopkins. Juist, ja. Hoe ho ho maakt u het? Marie Ik wilde u een paar vragen stellen als u er geen bezwaar tegen hebt, mevrouw... Bijvoorbeeld... Beker. Oh. Uh, ja, uh, gaat u gang? Hoe oud was uw dochter? 28 jaar, inspecteur. Was ze goed gezond? Of had ze misschien een zwak hart? Oh, ze was helemaal niet gezond. Als baby had ze al een hartafwijking... ...en moest daarom alle opwinding vermijden. Vreemd, uw schoonzoon vertelde net dat hij wel eens een feestje gaf... ...voor dat nogal rumoerig toeging. Oh Och, nee. Nee, nee, nee, dat, dat, dat meende die niet, inspecteur. Hij was juist degene die er altijd op toezag... ...dat zijn vrouw zich niet te veel zou vermoeien. Nee. Nee, hij, hij moet in de war geweest zijn. Dat denk ik ook, mevrouw Becker. Ja. Dank u voor de medewerking. Oh, geen dank. En, inspecteur... U hoeft zich nergens zorgen over te maken, meneer Tela. Uw vrouw is aan een hartverlamming overleden. Dan is uw werk hier dus beëindigd. Op een paar vragen, na als u er niets op tegen hebt. Om u de te zeggen is u, dan heb ik er wel wat op tegen. Politie mensen zijn van nature nogal nieuwsgierig, meneer Tela. Dat zou u toch ook moeten weten. Ik ben blij dat u mij tot de intellectuele rekent. <laughs> dat is maar hoe je het opvat. Het is drie haakjes. Wat doet u voor werk? Ik ben beheerder van een nachtclub. Oeh. Interessant beroep. Lopen de zaken nog uit? Gaat wel. Waarom komt het niet eens aan? Misschien kom ik wel eens. Nou, ik zal je niet langer ophouden. Tot ziens, mevrouw Beker. Ja, ja dag insprek. Ga je mee, opkant? Ik laat de heren even uitmoedigen. Juist, ja, ja. Ach, wat dom van me. Ik heb een uitsteker in uw slaapkamer laten liggen. Nog een ogenblik. die altijd zo'n deur bij te brengen? Die... Ja, nou. Loop. Wat hij eenmaal in zijn klauwen heeft, laat hij nooit meer los. dat is een zaak nog zo ingewikkeld, hij lost hem op. Ja, dat wil ik al van geloven. Sigaret? Ja. Ja, nee, nee, dank u. Oh, bent u daar, inspecteur? Ik was zo bang dat u de weg was kwijtgeraakt. Oh, oh, oh. dat is niet zo moeilijk in zo'n groot huis. Nou, meneer hele goede goedenavond. En tot ziens. Goedenavond, inspecteur. Ja, dat weet Ja, Goedemorgen, doctor. En ben altijd geworden? zo te Ik ben net bij de lijkschouwen geweest en die weet ik nu helemaal niet meer. Hoe dat zo? Hij vertikt het om het op een gewone uitvallen te houden. Hij maakte zelfs een zinspeling op moord. Ja, moord of zelfmoord? Ja, het laatste kun je wel vergeten. Ze heeft niets ingenomen. Verder zijn er trouwens geen sporen van geweld te zien. Alleen die brandwonden. Ja. Denkt u dat Taylor haar vermoord heeft? Dat zou inderdaad voor de hand kunnen liggen. Maar het moordwapen dan? En het motief? Ja. In elk geval heeft Taylor al een keer gelogen. Hij zei dat zijn vrouw niet onder de douche was geweest, maar volgens de dokter was er haar nat. Hm. En wat voor reden kan Taylor gehad hebben om over zo'n onbelangrijk feit te liegen? Er zijn trouwens nog een paar dingen die ik helemaal niet begrijp, inspecteur. Waarom vertelt u Taylor dat het een hartverlamming was en niet wat u van de dokter hebt gehoord? Als oh, Taylor inderdaad de moordenaar is, zal hij ongetwijfeld geïnteresseerd zijn in de mening van de politie. Ja. Hij denkt dat wij ervan overtuigd zijn dat het een hartverlamming was. Ja. Hij is dus gerustgesteld, want hij gaat ervan uit hè, ja. dat hij van de politie geen last meer ja, En dan hoop ik dat mijn opzet lukt. Taylor, dat misschien overmoedig iets wat we net moeten hebben. Dus je weet maar hoe moedig mensen nog wel fouten, fouten, waarvan wij samen profiteren. Ja, vindt u het allemaal niet een beetje omslachtig, inspecteur? Ja, maar wat vind je dan? Als we nog eens een bezoekje naar de teler brengen, weet ik al waar we het eerst moeten kijken. Door het smoesje dat ik mijn aansteker heb in de slaapkamer laten liggen, ben ik een hoop wijzer geworden. Je kunt via een duur van de slaapkamer in de badkamer komen. Maar waarom zijn we daar dan niet geweest? Teler zal nu geen argwaan meer koesteren. Als we de badkamer hadden willen zien, was hij waarschijnlijk op zijn hoede geweest, wat hopelijk nu niet het geval is. Mm -hmm. Ik stel voor, Tim, dat jij eens gaat uitvissen of Taylor een strafblad heeft. Ik ga intussen die bewuste buurvrouw eens opzoeken. Okay. Misschien word ik daar wat wijzer. Over een uurtje ben ik terug. Bent u klaar, moeder? Uh, ja, ja, jongen. Ik heb al mijn spullen in de logeerkamer gelegd. Jij blijft deze week verder thuis? Ja, goed dat u het, dat u het zegt. Ik, uh, ik moet mijn baas nog even bellen. Oh. Ik ga die wat vast naar de bakken. Ja. Ik kom direct. Ja, ik ga. Hallo? Ben jij dat dan? Anne. Ja, ik heb niet veel tijd mijn schoonmoeder staat buiten op te wachten. Zie ik je vanavond in de club? Ja, ik zal er zijn. Dag. Dag, ja, tot vanavond. Zo. En, wat zei je baas? Oh, het is een ouder. Oh. Ik heb al meteen twee weken vakantie gevraagd. Ja, ja, ja. Zo. Zo, stap hier. Ja. U bent er dus vast van overtuigd dat u me voor Taylor hoorde gillen? Absoluut, inspecteur. Ik slaap nogal slecht, moet u weten, dus ik ben bij het minste geringste wakker. Het zal zo ongeveer uh, half zeven geweest zijn, toen ik wakker schrok van een harde gild. Daarna hoorde ik iemand keer gaan, vermoedelijk meneer Telen. Banden ligt in het huis van uw buren? Nee, niet dat ik weet. Trouwens, de gordijnen waren gesloten, dus het was moeilijk om dat te zien. Ja, yes, ja. Had u veel last van ze? Dat zou ik denken. Iedere weekend hielden ze feesten tot diep in de nacht. Mm -hmm. Was mevrouw Taylor ook aanwezig bij die feesten? Nou, gelukkig niet. Ze zou het niet overleefd hebben. Ze ging altijd naar de vriendin. Waar woont die? In Park Forest. Adams heet ze, geloof ik. Mm -hmm. Hadden ze een... Gelukkig huwelijk, volgens u? Ja, daar bemoei ik me liever niet mee. Maar de... Ja, gaat u verder? Het zal zo'n half jaar geleden zijn dat er tegen u of elf s'avonds gebeld werd en zij op de stoep stond. Daarom een kind viel bijna naar binnen toen ik opendeed. Ze was over haar toer en vertelde dat ze vreselijke ruzie gehad hadden. Haar man was door het dolle heen en had geslagen. Ze smeekte om bij mij te mogen blijven. U had hem moeten zien, inspecteur, ze was de wanhoop nabij. Ik stelde voor om het ziekenhuis op te bellen, maar daar wou ze niks van weten, of de politie te waarschuwen, want nog zo'n ruzie en ze had het gehad, volgens mij. Maar ze smeekte me het niet te doen. Nou, om haar deed ik het niet. Zou alleen nog maar grotere spanningen gegeven hebben tussen beiden. Huwelijk was dus niet al te best. Nee. Acht u, teler in staat tot moord. Op zijn eigen vrouw? Nou, ik weet dat het geen beste is, inspecteur, maar dat hij een moordenaar zou zijn, dat gaat net iets te ver volgens mij. Heeft meneer Taylor vriendinnen? Ja, tuurlijk. Dat brengt zijn beroep me even mee. Maar of er één bij zit die meer voor hem betekent dan zijn vrouw, dat betwijfel ik. Dus hij hield wel van haar? Jazeker. Maar ja, dan op zijn manier. ja. ja. Wat ik zeg wel, maar, nam niet zo'n vrouw wel eens mee naar die nachtclub. Oh nee, geen denken aan. Hij verbood haar zelfs om er ooit te komen. Hebt u enig idee waarom? Ach, misschien wilde hij niet dat ze andere mannen zou ontmoeten. Ja, dat zou kunnen. Nou, dank u wel mevrouw Johnson. Nou, geen dank inspecteur. Oh, inspecteur. Ja. Denkt u dat Taylor het gedaan heeft? Niks van te zeggen mevrouw. Goedemorgen. En bedankt. Uh, ik moet u wel ter leeuwstellingen, natuurlijk. Taylor ja, heeft een blanco strafblad. Nou, dat maakt het er ook al niet gemakkelijker op. Nee? Ja, van die buurvrouw ben ik in ieder geval iets wijzer geworden. Het huwelijk scheen in tegenstelling tot wat Taylor zelf vertelde... niet bepaald roze geuromanisch gein te zijn. Hm? Heeft zijn vrouw is mishandeld tijdens een ruzie... en uit wanhoop is hij bij de buurvrouw gaan aankloppen. Taylor hield in de weekends feesten waar zijn vrouw niet bij was. Ze ging daar naar een vriendin in Park Forest. Ja, het zou het kwaad kunnen als daar zijn keertje gaan. nemen? Oh, dat lijkt me niet nodig. We kunnen beter Taylors vrienden eens aflopen. Misschien ook nog eens met zijn schoonmoeder praten. Met dan een wat prettige omgeving. Nou, oh, dat huis van Taylor is allemaal zijn beste moeite waard. Schoonmoeder, <laughs> jongen. Iets voor jou, Tim? Ja, nou, misschien wel, ja. Inspecteur, tussen haakjes, ik was nogal gauw klaar met dat uh, strafblad. En daarna ben ik eens wat gaan uitgezien, eh, namelijk wat voor man die Taylor eigenlijk is. Ja. Dan moet je eens kijken. Hoe uh, Ernst Taylor, 34 jaar oud, geboren uit Chicago, en dan komt er een hele opsomming. Maar nou komt het. Trouwde drie jaar geleden met de dochter van de bekende industrieel Jim Baker. Interessant, gaat verder. Ja. Een paar maanden nadat ze getrouwd waren, stierf Baker plotseling. Hij liet zijn vermogen voor het grootste gedeelte na aan zijn dochter. En de rest was voor zijn vrouw. Zou dat het motief geweest kunnen zijn? Hoeveel bedroeg die erfenis? is? Oh, tegen een twaalf miljoen. Mm -hmm. Dan zijn er heel wat die voor minder doen. <laughs> dat is waar, ja. Nou, en uh, Tedus schijnt de beste vriendjes geweest te zijn met die oude beker. En in die nachtclub schijnt hij hem ook nog ingekocht te hebben. Ah. Heb je nog iets? Ja, inspecteur. Zeker. Voordat Tedus trouwde, was die elektricien... Hij legt de leiding aan. Nou, verder loopt zijn nachtclub erg goed. Zeg Tim, wacht eens even. Weet jij soms ook wanneer Taylor dat huis gekocht heeft? Nee, nou, dan moeten we er even nakijken. Uh, uh, uh, dat is geweest een half jaar voor die trouwde. Hmm. Ja, ja, ja. Uh, Tim, kun jij er ook achter komen of Taylor zelf meegeholpen heeft in de bouw van zijn huis? Nou, dat zal wel ook niet zijn. Mooi. Dan hoor ik dat nog wel van je. Ja. Ik geloof dat er wat schot in de zaak begint te komen. Die hartvolle man kun je wel uit je hoofd zetten. Het staat voor mij vast dat het moeilijk was. Oh. U, u liet me werkelijk even schrikken, inspecteur. Ik oh, spijt me me, Beker. Ja. Ach, uh, uh, uh, wilt u niet even binnenkomen? Oh, ja, graag. Uh, uh, gaat u, u zitten. Dank u, mevrouw. En uh, wat kan ik voor u doen? Ja, het is een beroerd geval, mevrouw Peter. Hm? Uw dochter is namelijk niet aan een hartverlamming bezweken. Huh? Ze werd vermoord. mogelijk dat. Te... Oh, oh, oh. maar... de lijkschouwer heeft dan nauwkeurig onderzocht. Hij is ervan overtuigd dat ze omgebracht werd. Maar wie. wie kan zoiets gedaan hebben? De... Weet u zeker dat ze niet aan een hartverwamming is overleden? Absoluut zeker, mevrouw. Was het huwelijk van uw dochter goed? Ja, ideaal. En nou ja, dan overdrijf het natuurlijk. Vanzelfsprekend waren er wel eens muziekjes, maar dat is nou eenmaal onvermijdelijk. Juist, ja, ja, ja. De verstandhouding was dus goed. Ze hielden veel van elkaar. En het is beslist niet waar, inspecteur, dat die er trouwde om een geld. Uw dochter erfde een deel van het fortuin van uw man. Inderdaad. Zij kreeg het grootste gedeelte... En ik de rest. Krijgt meneer Taylor ook iets? Nee. En eerlijk gezegd wil hij dat niet eens. Mijn man zorgde er namelijk voor dat Erns beheerder van de nachtclub werd. Eerst wilde Eurons er niets van weten, maar... Ja, later draaide hij bij en... nam noem het aan. Ja. <tus> Vertelt u eens mevrouw. Heeft u schoon zo nog andere bezigheden behalve die nachtclub? ja. Ja, overdag werkt hij op een bank hier in de stad en s'avonds gaat hij dan naar de club. Oh, dan zal hij morgen zeker weinig fut hebben om naar die bank te gaan. Of vergis ik me erin? U vergist u inderdaad, inspecteur. Ernst blijft namelijk maar tot twaalf uur in de club. Dan gaat hij naar huis en zijn vriend neemt na twaalf uur voor hem waar. Ja, en dat gaat nou al sinds een jaar of drie heel goed, dus... Ik zie geen reden waarom het anders zou moeten. Ja, ik zei ook niet dat het verkeerd was, mevrouw. tegendeel. ik bewonder meneer Taylor om zijn werklust. Ik vermoed dat er weinigen zijn die het hem nadoen. <coughs> was hij vaak thuis? Nee, nee, dat ging moeilijk in verband met zijn werkzaamheden in de club. Ja, Linde was vaak alleen en Ernst... Oh, nou ja, het heeft geen zin dat te verzwijgen... Ziet u, inspecteur, Ernst had het zo druk, dat hij zijn vrouw vergat. Ja, en dan meenemen die, naar de club, dat club, daar dacht hij niet aan. Nee, nee, nee, nee, dat is geen plaats voor jou, zei hij altijd. Ja, ze betekende veel voor hem, maar... Ja, wat zal ik zeggen? Eigenlijk de vreemde manier om dat te tonen. Oh, met die nachtclub heb ik heel wat te stellen gehad. Hoezo? We kregen er woorden over, Ernst en ik. Ik bleef bij mijn standpunt dat hij zijn vrouw verwaarloosde, en hij bleef doorzuren over het geld. Het laaide zo hoog op dat, dat ik hem een ultimaat opstelde, of de club, of Linda. Hm. Misschien kwam het wel vanwege de hart dat, dat ik me zo met hun huwelijk bemoeide. Maar om op die ruzie terug te komen, Ernst vond het inderdaad belachelijk wat ik voorstelde. Hij was zelfs bereid om Linde te laten schieten. Nou, dat heb ik hem erg kwalijk genomen. Maar waarom wil je toch zo graag die club blijven beheren, vroeg ik hem. Omdat ik het geld nodig heb, zei hij. Nou, niet voor mij, maar voor Linde. Ja, en, en zo ging dat een hele poos door. Ik had net zo goed tegen de stoel kunnen praten. Ja. Na verloop van tijd hebben we het natuurlijk bijgelegd. Mevrouw mm -hmm. Bikker... een beetje pijnlijke vraag. Had u schoonzoon voordeel bij de dood van uw dochter? Het spijt me, inspecteur. Hij zal niets elven. Niets? Hoe bedoelt u? Al het geld van mijn dochter gaat naar een hartstichting. Ernst wist dat ze niet lang meer te leven had, en daarom sprak hij nogal vaak over het geld dat ze hem na zou laten... Nee, niet kwalijk, maar wat bedoelt u met, ze had niet lang meer te leven? Vanwege haar hartafwijking moest ze vaak naar de dokter, en die vertelde ons dat ze nog hooguit een jaar had. Ja, ik schrok erg toen ik het hoorde... En ik verdacht er haar eerlijk gezegd van, dat zij het ook wel vermoedt. Maar, het is heel lekker handig. Spijt me dat ik u zoveel last bezorg, mevrouw Peter. Ik hoop dat ik de moeder uit de pakken krijg. Doe jij nou wat dan niet? Hm? Nee, Ernst. Dank je. Dus na de begrafenis. Dus. Hm? Ja. Ja, alles is nodig. Zelfs mijn baas op de bank heb ik zo gek kunnen krijgen... dat hij me twee weken vakantie geeft. Deur betaalt het al. <laughs> Hoewel ik daar natuurlijk weinig aan heb. Hm. je ja. eigenlijk niet zonde om die tent hier achter te laten? Wie spreekt er hier nou van achterlaten? Hm. Hm? centjes zitten hier in deze portefeuille. Nee. Hmm. Ja, zo is dat wel. Ah. Kijk jij... Eh, Kijk jij, George. Hm? George. Oh, die vent met de blonde haar oh. en die blonde snor die ja. daar aan de basis? zit? Ja, ja, ja. ja, dat is, uh, dat is mijn compagnon. Daar wist ik niks van. Ach, het wordt je wel eens een beetje te veel, begrijp je. En uh, dan ben je blij dat er iemand is die het van je kan overnemen. Schat, ik, ik verheug me toch zo op onze vakantie. Oh, natuurlijk. Dan we ook maar wat blij dat ik die stinkfabriek weg kan. Ja. Ho, <laughs> Bij tweeën. is het dan zo Ja, hm. ja, ja. Het heeft wel uh, lang geduurd. We hebben langer moeten wachten. Er staat toch niks meer in de weg. Hm. Wij vertrekken en dan komen we komen nooit meer terug. Terug. Hm. Heb jij nog last gehad van de politie? Hm? Is het toch geweest? Ja, ja. We waren met een twee. Een inspecteur en de brigadier. En voor de feestelijke omlijsting hadden ze ook nog een lijkschouw meegebracht. Hm. Ja. Maar toch... De inspecteur? Lijkt me echt geen domme jongen. Echt een deur Laten we nou maar eens over prettige dingen praten. Oh ja. Heb je al een adres? Ja, ja, ja. Een ja. rianthuis aan de baai. Prachtige omgeving. Mm. Dan heb je een fantastisch uitzicht op de zee. Een paar kilometer land hier waar zijn er uitgestrekte bossen. Ik kan me haast niet voorstellen, we ons dan geloven. Ja. Nee. Goed, wij trekken morgenmiddag. Heb je je koffers al bang? Nee. Dat doe ik morgenochtend. Zal ik eigenlijk op de begrafenis komen? Ja, dat lijkt me ook niet verstandig. De mensen mochten daar iets achter zoeken. Je oh. weet, uh, weet precies hoe ze zijn. We komen hier toch nooit meer terug. Oh. Toch geloof ik dat het beter is als ik je na de begrafenis afhaal. Dan ja, maar ik maar op zo'n risico nemen. En, Tim, ben je geslaagd? Ja, ik snap heel erg op Taylor heeft in de tijd zelf meegeholpen aan het huis. Hij legt de leidingen. Aha. En verder heb ik hem laten schaduwen. En het spoor leidde naar zijn nachtclub. Ja, dat is wel logisch, wel interessant. Eén van onze mensen is naar binnen gegaan... En heeft Tela daar zien zitten met een vrouw. Ze schenen erg goed met elkaar op te kunnen schieten. Ah, dat werpt weer een heel ander lucht op de zaak. Ja. Aanvankelijk dacht ik dat het motief geld was, maar dat hebben we wel vergeten. Het geld voor telers vrouw is vermaakt in een hartstichting. Teler krijgt geen cent. Nou, is met lijkt me nogal duidelijk, hè? Taylor verwoordt zijn vrouw omdat hij het met een ander houdt. En morgenmiddag vertrekt hij voor een vakantie om wat afleiding te hebben. Maar die vrouw gaat wel met hem mee. Hoe weet je dat? Hij heeft twee plaatsen geboekt voor een vlucht naar Long Beach. Een enkele reis nog wel. Hij staat ingeschreven onder een valse naam en die vrouw vermoedelijk ook. Dus van het motief zijn we nu wel overtuigd. Wat mij betreft wel eens Goed. Hoe laat is het? Wat tien. Dan zal Taylor nog wel in zijn nachtclub zitten. Ik ben ik niet of zijn schoonmoeder nog in haar eigen huis is. Je vertelde toch dat ze voor een tijdje bij hem zou komen inwonen? Dat is ook is bedoeld, maar toevallig weet ik dat ze vanavond ergens in de stad gaan eten. Zo, ja. dan gaan wij eens op ons gemak dat huis van meneer Teler onderzoeken. Nee. Ik heb zo'n vermoeden dat dit de laatste etappe wordt. Je hebt toch die zachtantijgen bij je, Tim? Ja, natuurlijk niet zo. Nee. Nee. Mooi. Ik zal voor het eerst een kijkje in de badkamer gaan nemen. Nee. Zo. Dit is de slaapkamer. Hm. Kijk, ik wil achter je dicht, hè? Ja. Mocht hij er vroeg op vroeger komen, komen, heeft hij meteen iets in de gaten. Kijk, als het nog goed is, dan moet dit het deel zijn uit de bladkamer. Doei, het ding zit op slot. Maar dan heb ik nou eens wel geluk. Nou, als we het hier, we doen... ...Ik denk dat dat de sleutel bij zich heeft. Handig, ik raad me wel wat draait lastig. Heb je toevallig die mooie sleutelcollectie van je bijen? Spuitens doet u mee. Het is wel dus tussen half uur. Nou, we nemen het deze maken. Ik ga eens opzij. nu zijn we op de plek van de moord. Ik ben toch benieuwd hoe hij het gedaan heeft. Als wat ik denk waar is, loopt Taylor tegen de lamp met vrouwen af. Ik zie Taylor dan geen ware jongen. Ach, van huis heeft hij wel fout. Jongen, jongen met een kastje. Schijn nou eens met je gezuur over het mooie jaar. Even die traan openzetten. Ja, er is niks vreemds van te zien. Houd je handen er is ondertussen. Hè? Huh? Waarom? En doe het dan nou maar. Nou, dat is lekker voor een waterinspecteur. Wilt u soms ook er helemaal onder gaan staan? Zo ja. jongen, dan moeten wel genot zijn om hier te kunnen douchen. Voor het was vrouw, was dat helemaal geen genot als je het mij vraagt. Wat hebben we hier? Een handdoek. Wat heeft hier? C.B. Enig idee van wie dit moois kan zijn? Nou, ja, dat lijkt mij nog een Maar Behalve Taylor, is nog mevrouw beetje hier ook nog. Volgens mij is dat haar handdoek. Heeft Mrs. Becker hier ook nog een douche genomen? Ja, is dat zo vreemd? Vreemd. Dat wat ik je zeggen? Het gooit alleen mijn theorie omver. Ja, maar ik was er vast van overtuigd dat ik het bij het rechte eind had... Is dat zo? Ja, wat is het? Kijk eens. Kijk eens. Hier. De tegeltje. Vind je dat niet ongewoon? Vertraai Tim, je hebt gelijk. De tegeltje verlicht het weer dan de andere. Wat betekent dat dan? Dat betekent Tim dat mijn theorie toch nog niet zo gek was. Is er niet de mogelijkheid om de tegeltje los te blikken? zo, mijn ziet zit het nog wel vast. Maar ik kan mijn mest er wel aan Nee, dat zit los ja. als ik dacht Nog één, ben, Oh! Ah, Wat is er? Verdoe ze Ik, ik krijg een schok Ja, wat dacht je, als je 220 vol door je lijf krijgt Kunt u me weten dat dat tegen zo'n stroom staat? Dat lijkt vergezocht, ik weet het, maar toch is het zo in het geval je verder gaat met je onderzoekingen lijkt het me verstandig iets isolerends om jou moeten doen. Zoals uh, deze rubberhandschoen, de inspecteur? Hoe kom je daar zo bij, aan? Oh, dat komt toevallig. In mijn jas zak zitten. Nou, ja. dan gaan we dan weer. En toch moet ik ergens vastzitten inspecteur. Ik kan het tenminste niet helemaal krijgen. Nee, ik kan beter aan handen doen. Wat je het met ze van? Mm -hmm. En dan even kijken of ik nog wat verder omhoog kan krijgen. We moet er opschieten. De teler kan huidelijk ook op die thuis komen. Probeer eens of je op, op het tegeltje kan komen. Ja, ik kan het met m'n handen gewoon Zie je nou? Hm. Dat dacht ik al. Dan ook een raad onder. Die vastzit aan dat tegeltje. Ik heb het idee eens, Betul, dat dit tegeltje niet van steen is zoals die andere. Maar van ijzer. Waar maak je dat uit op? Nou, de bovenkant is gewoon van geglazeerd steen, maar. Ik kan, zo het ik kan duidelijk aan de zijkanten voelen. Dat, dat het iets van ijzer is. Vermoedelijk is alleen de bovenste laag van steen. Ja. ja, de rest is van ijzer. En je kan dat tegeltje wel weer terugleggen, Tim. Het is half twaalf precies. Laten we nog even een kijkje in de kelder gaan nemen. Dat kan nog niet. Oké. Weet u waar we zijn, moeder? Geen idee, maar dat vinden we wel. Hé, hey, die deur heb ik nog niet gezien. Hopelijk hebben we dan meer geluk en zit hij niet op slot. Waar aan toe? De kelder? Schijn eens buiten. Zo ja, dat is beter. De mijderamp is even tin. Pas licht. Nee. Ik geloof niet de... hey. dat. Hé. Dat lijkt Een stoel staat hier niet hè. Maar nou, even kijken, ligt er even bij? Hm? Nee. Wacht, is dat. Dat is erbij Goed. ...die zo zat zouden Ja, precies wat ik dacht. Er zit een luik in het plafond. Oh, een machtig, die kerel is een genie. Ja, maar ook wel schoft van de gemeente soort, inspreteur. Ja, de hele moet de heel erg gehad hebben. Nou, het bewijs hebben ze tenminste geleverd. Je vraagt je zeker af waarom ik zoveel belangstelling voor de badkamer toonde. Dat voel ik me inderdaad. Nou, dat zit heel eenvoudig zo. Een paar dagen geleden moest ik iets uit het archief hebben. Toevallig viel me nog op de naam Goretti. Je weet wel, die zaak die destijds over de ja. deining werkt in de kranten. Dat weet ik, ik heb dat verslag als vluchteldeur de en meteen over viel me de gelijkenis op tussen die zaak en deze. Kijk, ik stel het me zo voort in. Teler weet... Dat zijn vrouw nog een jaar te leven heeft. Hm. Maar hij heeft geen zin om zo lang te wachten, want er is intussen een andere vrouw in het spel. Taylor zoekt naar een mogelijkheid om zijn vrouw om zeep te brengen. en krijgt een schitterend idee. Hij is vroeger elektricien geweest. Hm. En Hilder destijds zelf mee met het aanleggen van de leiding in zijn huis. Ja. Hij is dus op de hoogte van het bestaan van dit luik. Dat precies op de badkamer is. Precies. Ja. Hij peutert een draad van een kabel los en verbindt die aan een ijzeren plaatje dat hij in de douche legt. Van tevoren heeft hij een tegeltje uit de douchevloer losgehakt waaronder hij het ijzeren plaatje vastzet. Taylor weet dat zijn vrouw iedere ochtend een douche neemt. Hij schakelt de stroom in als zijn vrouw naar de badkamer loopt. Ze draait de kraan open, krijgt het water over zich heen. Ze staat precies op de tegel en maakt dus aarde, waardoor ze direct geëlectrocuteerd wordt en is vrijwel meteen dood. Zo, Ja, ja, Taylor had dus wel reden te liegen over het al of niet droog zijn van zijn vrouw. Hij vond het kennelijk verstandig om ons geen hint te geven in de richting van de douche. Nou, dat was het dan wel, hè? Ja, alleen daar is nog. Ja, half twee. Moet zo afgelopen zijn. Van die raar is het hier, hoor. Ik denk dat het hier begraven is Dat is het beste. Ik zeg er wel mensen bij de hand. Ja, dat is er We zullen zelfs een paar afgaan. mooi Ik hoop alleen dat het nog wel beter ging zijn en maakt. Ze ligt met een wanhoop naar bij. Ja, Tim. Het is tijd. Oké. In inspecteur, wat gaat u hier doen als ik vragen mag? Het spijt me, meneer Taylor, maar u zult met ons mee moeten. Ja, u u arresteert me toch zeker niet? Jawel. U wordt moord op uw vrouw ten laste gelegd, moord op mijn eigen vrouw. Dat, dat is een dwaze vergissing, inspecteur. Het is geen vergissing, meneer Taylor. Gaat u mee? Een beetje, inspecteur, wat is er aan de hand? Moet u schoonzoon meenemen, mevrouw Beker. Hij wordt beschuldigd van moord op zijn vrouw. Ja. We hebben de bewijzen, mevrouw. Spijt me voor u. Als u wilt, kunt u ook meegaan. Ja, natuurlijk ga ik mee. Dan zal tegelijkertijd een paar. Dit was lastig, Inspecteur, Is de... Dit is werkelijk. Ik ga zelf wel, Tim. Wil u instappen, meneer Taylor? We hebben u beiden hier naartoe gebracht... ...omdat de bewijzen in dit huis aanwezig zijn. Wilt u zo goed zijn mij te volgen? Wat is hier in een vredesnaam gebeurd? Ik kan alleen maar zeggen dat het me spijt... maar we konden moeilijk anders. De deur was op slot en we hadden geen sleutel. Daarbij komt dat we erg benieuwd waren... naar wat we in uw badkamer zouden vinden, meneer Taylor. Ik begrijp nog steeds niet wat dit allemaal te betekenen heeft. Eerst bevolgt u mij van... Vanmorgen tot mijn eigen vrouw. En als ik dan thuis kom, dan vind ik, vind ik deze puinhoop. Ik, ik, ik, ik sta bestomd. Ah, waarom hebt u de badkamer afgesloten? Dat heb ik niet gedaan. Ik begrijp het niet. Wat voor reden zou ik hebben gehad om, om die deur een slot te doen? Misschien om iets te verbergen. Van, wat kleedt je toch? Wat zou ik dat te verbergen hebben? Ik heb de badkamer niet afgesloten. Ik heb er zelfs geen sleutel van. Ga gerust dus nu gang. Onderzoek het wat mij betreft brengt de boel af, maar ik verzeker u, uh, u voldoet uw tijd. Uh, ja, uh, uh, brigadier. Angst uh, heeft die badkamer niet afgesloten, maar. Maar ik. Wat? Ja? Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Ja, ik ik, ik. ik dacht er niet aan. Ik. ben de laatste tijd een beetje in de war door alles wat er gebeurd is. Maar waarom deed u de badkamer op slot? Nee, nou, ik ben nogal verstrooid, brigadier. En... Ik moet het zonder weg gedaan. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. De brigadier is wat nerveus, mevrouw. Krijgt u zich daar maar niet te veel van aan. Maar goed, voor tijd voor de volgende fase. Hmm. Hmm. Zie je wat inspecteur. Graag. Alsjeblieft. Als de heren daar niks op tegen hebben, steek ik er zelf ook in op. U hebt de geen bezwaar dat ik in mijn eigen huis rook, inspecteur. U doet maar, meneer Taylor. Ga jij maar verder op, kunt? Komt u even hier heen, meneer Taylor. U ook, mevrouw Beekker? Ja. Zo, ja. Ach, meneer Peter, wilt u eventjes vlak voor de douche. Nee, wat, wat? Vlak voor de douche. Dank u. Nou, merkt u niks vreemds? Dat wordt wel een ongekke. Wanneer is deze komedie eigenlijk afgelopen? Kijk, u is goed, meneer Peter. Is er niks met uw vloer aan de hand? Nee, waarom zo Wacht eens, dat, dat tegeltje, dat is lichter van kleur dan de andere. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat is niet voor mij. Oh ja? Hier. Hier hebt u een mes. Probeert u eens of u dat vreemde tegeltje eruit kunt zetten. Oh, wist u maar niet bang. De stroom is uitgeschakeld. Waar, waar, waarom, waarom doet u het nou maar? Dit, uh... Goed. Maar, nu is men eens met de rol. Dat ding, dat ding zit los. Hoe kan dat nou? En daar zit wat onder. Het lijkt wel. Dan een, een draad of zoiets. Een draad. Zeer juist. Goed, wat is dat? Wilt u mij nog even volgen? Uh, ga naar de kelder. Ik begrijp nog niets van. Hoe komt dat tegeltje daar? En die draad, en wat moeten we in mijn kelder. U zult straks wel zien waarom ik u hier naartoe breng. Zo, we zijn er. Ik wist trouwens niet dat de knop van het licht op de gang zat. U bijzonder wiegen dat u hier ook op bent geweest. Het wordt steeds idioot om hier. Maar ik verzeker u dat ik niets af weet van dat ding in de badkamer. Ik... En hier... wist u zeker ook niks van, hè? Ja, ja. Natuurlijk weet ik van dat luik af. Ik, ik heb het zelf gemaakt. Het is uh, gewoon een bergplaats voor de... Elektriciteitskabels. Ja, juist. En u weet zeker ook niks af van deze draad. Ja, de draad die verbonden is met een ijzeren plaatje onder dat vreemde tegeltje. Ik kan dat te gedaan hebben. Dat is niet te geloven, Brigadier. Nee, dat vonden wij ook. U weet hier allemaal niks van. Hier, meneer Taylor. Hier boven u en op de vloer van de douche. Tegen de bewijzen van een moord. En u bent volmaakt onschuldig. Huh? Waarom hebt u dan twee plaatsen geboekt voor Long Beach, meneer Taylor? Waarom gaat u plotseling twee weken op vakantie met uw vriendin in Scott? Waarom probeert u ons om de tuin te leiden door ons wijs te maken dat uw vrouw niet in bak was geweest? Waarom maakt u uw buurvrouw zwart? Waarom verkoopt u uw nachtclub opeens aan uw vriend George Stevens? Nou, geen antwoord, verdomme! Ik... Waarom u dit allemaal deed, meneer Taylor? Omdat u een moordenaar bent, daarom... U wist dat uw vrouw nog maar een jaar te leven had, maar dat vond u nog te lang. U verwisselde een van de tegeltjes en verbond de nieuwe met een van de elektriciteitskabels. U hoeft alleen nog maar te wachten op het moment dat uw vrouw een douche ging nemen, dan zou u de dus stromen schakelen. Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. U heeft uw vrouw vermoord op een wijze, meneer. Alleen maar omdat zij jullie de verhouding in de Nee, had. dat is niet waar. Ik spreek het u, ik hield van harte. Ik heb haar niet vermoord. Natuurlijk heb jij haar niet vermoord, Ernst. Dat was mijn werk. Wat? Ja, blijft u daar staan. En u ook, inspecteur. Ik heb u allebei onderschot. Kijk eens aan. Het wordt steeds interessanter. Hmm. Verbaasd, inspecteur? Oh nee, helemaal niet. Ik wist al lang dat er iets niet klopte. Het huh? lag er allemaal een beetje te dik bovenop, vond ik. Ik begon al iets te vermoeden bij mijn bezoek aan u. Vooral toen u vertelde dat die dochter haar vermogen naliet aan een hartstichting... Ik eens gaan informeren en kwam erachter dat het geld niet naar de hartstichting was gegaan, maar op uw eigen bankrekening stond. Begon steeds meer verdenking tegen u te koesteren, mevrouw. Het leek me namelijk nogal ver gezocht dat meneer Taylor zijn vrouw in zijn eigen huis en nog wel op zo'n goed wijze van het leven zou hebben beroofd. Ik heb er vannacht nog eens over nagedacht. En de enige mogelijkheid die overbleef, lag bij mevrouw Beekert. Alleen heb ik in de verste verte weg geen idee wat voor motief ze gehad kan hebben. Geld, inspecteur. Geld en raak. Hoezo? Raak? Ze had een zwak hart. Dat weet u. Maar weet u ook wat dat voor mij betekende, inspecteur? Ze was bijna altijd thuis. En ik zat met erop geschreept. In het begin, toen ze nog klein was, ging het nog wel... Maar later werd het hoe langer, hoe langer, hoe erger. Het werd een kwelling. Ze mocht zich niet vermoeien. En altijd maar weer moest ik voor haar opdraven. Moeder, doe dit. Moeder, doe dat. En tevreden was ze nooit. Altijd klaarde ze over me. Ik, ik werd er gek van. Op een dag sloeg ze me zelfs. Omdat ik er niet naar haar bed wou dragen. Ik, ik, ik poog haar te hard. Het leven werd ondraaglijk voor me. Toen ze getrouwd was, werd na de dood van mijn man zijn testament geopend. Zij kreeg het grootste deel van de erfenis, en ze besloot het geld aan een hartstichting te vermaken. Toen was de druppel die daar maar deed overlopen. Toen ik eens logeerde, ontdekte ik in de kelder van hun huis het luik. En op een avond heb ik het tegeltje verwisseld en aangesloten op het lichtnet. Linde stond altijd vroeg op en ging de vrijwel iedere morgen onder de douche. Ik hoopte dat ze die volgende morgen ook zou doen. En ja, het lukte. geld had ik al binnen en Linde was dood. Maar ik had niet gedacht dat hij van moeder beschuldigd zou worden. Nee, dat is nooit mijn bedoeling geweest. <tie> Is walhark. Ja, jij weet even goed als ik wat voor een leven ze bij jou had. Ondanks dat hield ik van haar. Hoe heb je dat ooit kunnen doen? Oh, een moord, Armst, is gauw gepleegd, dat zie je. En er zal nog meer gebeuren. Ik kan namelijk de heren van de politie niet veroorloven mij mee te nemen, want ik weet maar al te goed wat me dan te wachten staat. U, u gaat ons nog niet doodschieten. Dat is niet veel anders ook. O oh ja, mevrouw Beke? Nee? Hij raakt me niet aan. Ga weg. Ga weg! Geef mij die revolver. Nee, nee. nee. Dank u. Nee. Oeh. Ik neem het wel voor u over eens met maar moeder. Ik ga met u. Ja, ja, ja. Dat Hmm? Gaat die Nou in de ja, hmm. Ik ben blij dat de zaak eigenlijk achter de rug is inspecteur. Wie niet in? Alleen vind ik het beroerd voor die mevrouw Baker Nou ja Ze gaat nou naar een psychiatrische inrichting. Ook wel het beste Ja En Teder? Het gebeurde heeft hem er aardig aangegrepen. In feite was hij het slachtoffer van de mislukte huwelijk. Nou, hij vertrekt over voor een paar uur. Yes, ja, Nou, is de deur. Ik ga er ook eens van door. Wat ga je doen? Fijn huis, lekker maar mak, een grote sigaar. Maar eerst het bad in. Ik zou maar uitkijken als ik jou was. Weet jij nog rustig onder de douche door te stappen? Ik heb helemaal geen douche. Ik heb een Ik heb een lichtbad. U hebt geluisterd naar De Douche, een oorspronkelijk hoorspel door Hans Janssen. De rolverdeling was als volgt. Ernst Taylor, Jan Burkus. George Stevens, Frans Coxwijn. Mevrouw Baker, Dogi Rougami. Penny Davies, Trudy Libosan. Norman Davies, Frans Fase. Inspecteur Lewis. Frans Zomers, brigadier Hopkins, Hans Veerman, Lijkschouwer, Willy Raas en Scott, Curry van der Linden, en mevrouw Johnson, Tine Medema. Technische realisatie, Fred de Beer, assistentie, Henk van der Steeg, en de regie had Bert Dijkstra.